Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het overleg over de avondklok morgen gaat niet door. Premier Rutte zou samen met ministers en deskundigen gaan praten over de coronamaatregelen. En ook over het wel of niet verlengen van de avondklok. Dat wordt vanwege het winterweer nu waarschijnlijk naar maandag verplaatst. Het gaat vanaf vannacht flink sneeuwen en waaien. Daarom heeft het KNMI code rood afgegeven. Code rood is eigenlijk niet eens altijd bedoeld voor nou ja, zeg maar alle burgers... Maar er gebeurt ook heel veel op de achtergrond. Er worden heel veel dingen voorbereid. Vooral ook op dit moment in verband met coronamaatregelen. Omdat er zoveel achter de schermen georganiseerd wordt... is dit ook een signaal voor die organisaties om nu maatregelen te nemen... De GGD heeft bijvoorbeeld alle test- en prikplekken voor morgen gesloten. In Velzen in Noord-Holland heeft de politie gisteravond een verjaardagsfeestje gestopt in een huis. Twee jongens die open deden probeerden de agenten er nog te van overtuigen dat ze alleen waren, maar de gang lag vol met jassen en tassen. Negen anderen bleken zich te hebben verstopt in kasten, op toiletten en andere ruimtes. Ook sportwedstrijden hebben last van het winterse weer. Alle hockeywedstrijden in de hoofdklasse zijn morgen afgelast. En de voetbalwedstrijden in de eredivisie ook, hoopte Feyenoord trainer Dick Advocaat gisteren al. Afgelasten natuurlijk. Je krijgt zaterdag en zondag dingen die je in 20 jaar niet gehad hebt. Dus dan is die keuze toch niet zo moeilijk. Eerst zou Ajax FC Utrecht nog wel doorgaan, omdat de Amsterdammers een dak op hun stadion hebben. Maar vanwege de veiligheid van iedereen die op en neer naar het stadion zou moeten, is die ook afgelast. De KNVB hoopt dat de wedstrijden zo snel mogelijk ingehaald kunnen worden. Ondertussen zijn er vandaag wel een paar wedstrijden gespeeld. PEC RKC eindigde in 1-1 en commentator Frank Wilraert zag AZ winnen van, winnen van FC Emmen. AZ niet goed, maar wel gewonnen en dus op de ranglijst eventjes. Feyenoord voorbij gestoken. En Emmen, ja, weer, weer niet gelukt. Er had een punt ingezeten, maar het wordt een nul. AZ-wind in Emmen met 1-0. PSV, FC Twente en Heerenveen Vitesse zijn op dit moment nog bezig. Het weer af en toe regen. De komende uren zakt de temperatuur op veel plekken onder nul. Vanavond en morgen gaat het flink sneeuwen. Er kan zelfs 10 tot 20 centimeter vallen. Ook waait het hard. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Knoppen Beverwijk en Afritijd Muiden is de vertraging 5 minuten. Dat komt door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Ja, en toen was er uh, helemaal niks. <laughs> maar we zijn er wel. <laughs> we komen eraan. Ja, dankjewel. Vehicle ever sure, last year the first. Yeah, yeah. Rastafari, ever living. Rastaman vibration. Ja, daar zijn we weer. Ja, ging heveltjes. helemaal niet goed. Hè? Nee. Maar goed. Eh. We zijn weer lekker van start. Entertainment voor tot klokjes dus van eh, 7 uur. Zijn we zijn weer lekker terug op de, op de oude tijd. Eh, van eh, van, 5, tot, eh, van 7, 5 tot 7. Zo, hallo. En eh, ja, opening van eh, Bob Money en the Whalers. En eh, vandaag eh, ja, is het zijn verjaardag natuurlijk. Ook al is hij niet meer onder ons, 6 februari... Dus ik vond het uh, ja, een leuke start eigenlijk. Om het maar zo te zeggen. We gaan lekker verder met Corrie Konings. En druk je lijf tegen dat van mij. 106.9, 104.5 op de kabel. Entertainers bij Jugend tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gert. Goedenavond. En als je zit eten, eet smakelijk! Mij. Kom maar dichter, dichter je dicht bij mij? Oh, hoe zou het zijn? Zal die dag voor mij ooit komen? Ik had nooit gedacht Dat jij hier voor mij zou staan Wordt that En druk je lijf tegen dat van mij? Nou, nee, doe maar niet. We gaan lekker verder met André Hazes en uh, mijn concurrent. Lekker de gauw houden hier bij CFM Entertainment View. Gehad. Ik loop even naar de kroeg. En koop daar een flesje wijn. Dat jij nog aan het heen, dat vind ik er fijn. het fijn, maar Wat Did you eat Ja, dat dacht ik wel. Mijn concurrent André Hazes hier bij CFM Entertainment for You. En eh, tot de klokjes van eh, 7 uur. En we gaan eh, ja, een lekkere, lekkere, lekkere, lekkere ja, instrumentale plaat rijden van de eh, Crazy Accordions in eh, Fiesta. Accordeons en Fiesta. Pas geleden waren ze hier nog aanwezig in de studio. Eigenlijk in de periode dat de, ja, de, de, de coronacrisis eigenlijk ja, versoepeld werd. Helaas. Maar we hebben hier iemand aan de telefoon en die heeft, zonder, ja, die heeft geen twijfel. En ja, hij is zeker niet gek. En uh, ja, waarom dat ze nog steeds in zijn hoofd leeft, uh, ja, dat weet hij ook niet. Maar zijn hart haalt er nog steeds om, toch? Ja, dat is heel mooi voor ons. Ja. Hi, hey, Sander, goedenavond. En een hele goede avond. Hey, uh, ja, hey. Jou, uh, Ja, nieuwe single. Uh, ja. Samen met uh, Els, Els Bakker. Ja. Mijn, mijn hart haalt om jou. Uh, vertel daar eens wat meer over. Ja, en uh, mijn allereerste duet uh, ja, met Els Bakker dan. Ja. Uh, geschreven gemaakt door Emiel Hartkamp. En uh, eigenlijk heel onverwachts. Uh, ja, het liedje waar we uit hebben gebracht. Okay, uh, dit was niet de bedoeling. Oké, okay, uh, dat is. Uh, ja. Hoe zijn jullie dan bij elkaar ge, uh, gesweet, zeg maar? Uh, nou, dit was eigenlijk de solo-single van Els Bakker zelf. Ja. En uh, ja, Emiel vond het zo'n goed idee om dit als duet te doen. en uh, en heeft hij Robby Langer erop benaderd. Dat is mijn Oké. Okay. En Robby vond het een goed idee om dat uh, in combinatie met mij te doen. Ja, want uh, het is... Hij uh... een demo opgenomen. Ja. En dat was deze plaats. Ja, want uh, het is, uh, ik vind het een uh, ja, geslaagde uh, koppel eigenlijk. Ja, dat vind ik heel erg leuk om te horen. Het ja. is uh, ja, ook heel onbewacht tot stand gekomen, wat ik al zeg. Helemaal niet uh, de bedoeling. Nee. En, ja, ze vonden onze stemmen zo mooi bij elkaar klinken. Ja, maar ik denk dat, uh, dat er toch wel. Uh, ja, anders had Emiel dat sowieso niet gedaan. Nee, ja, klopt. Ik is, bedoel, uh, de meeste uh, artiesten en. en uh, ja, ook, ook uh, DJ's en. De, die daar bekend mee zijn met, uh, met Emiel, die, die weten dat. Ja, het is, uh, het is een vakman. Wat, sorry, wat zei Ik zeg, het is een echte vakman. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, uh, ik ja heb een ja, naam en, in de wereld. Ja, tuurlijk. Ja, de oude rots in het vak, zeg ik altijd. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat. Uh, zit er eigenlijk nog meer aan te komen uh, samen met Els? Of, uh, of blijft het ja, voorlopig ik, hierbij? Oh ja, ik vind het. Uh, ja, ik zeg nooit, nooit, zeg ik. Maar. Uh, ja, wij zijn zo uh, geschrokken eigenlijk van wat de single gedaan heeft voor ons. Ik bedoel, als je kijkt zeg maar, naar de views en streams, uh, hij zit er geloof ik al over de 50.000. In, in een goede anderhalve, twee weken, drie weken ja, ja. dat is voor, voor ons een heel erg veel. En vooral voor het volkse genre natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus uh, wij vinden het gewoon heel erg leuk wat de cybers doen en we uh, krijgen zoveel positieve reacties erop. En uh, ja, om heel erg stiekem te zijn uh, hebben we alweer een, een demootje opgenomen. Wat eigenlijk ook weer een hele, hele mooie plaat is. Ja, uh, en, samen bedoel je? Ja, ja, ook ja weer samen. Ja. Okay. We hebben er sowieso een plaatje bij gemaakt. En, uh, ja, wat eigenlijk wel op, het, op de planning staat. Ja, voor de, maar, voor de voorjaar of? Uh... We weten het nog niet. We hebben hem in ieder geval gedemoed en we moeten hem eigenlijk nog afproduceren als ik als als groen licht krijg van de studio en van de platenbaas. Ja. Maar uh, ja, we zijn zeer zeker wel onze tijd goed aan het besteden. Alleen uh, ja, het is gewoon heel erg jammer dat je niet kan zien wat hij in het land verder doet. Want ja, normaal breng je hem ja, in het land tegen horen. Ja, ja, klopt. En dat ontbreekt ja. nou. En dat is wel jammer. Ja, dat, uh, dat is momenteel eventjes een, uh, een lastige positie om het maar zo te zeggen. Ja, ja en, zeker. Uh, ja, we gaan er in ieder geval uit, uh, gezien de streams, uh, ja, dat het uh, deze single sowieso goed loopt. En, ja, ik krijg eigenlijk heel erg veel uh, positieve reacties erop. En, uh, ja. Ja, het is gewoon heel erg leuk om te horen dat iets niet gepland is. Ja. Wat is die nieuwe single? Uh, moeten we dan denken aan een uh, soort slager, uh, uptempo? Uh... Nou, je moet denken aan de volgende samen. Dus ik, ik kan er niet alles over uitbreiden, maar je moet wel eigenlijk vanuit uitgaan van het volgende samen. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat is en mij duidelijk is dan. dan ja. ja. Ja. Hey, en uh, heb jij nog uh, wat, wat uh, eigenlijk wat leuks uh, op de planning staan uh, komende dit jaar, of uh, is het echt allemaal eventjes op, uh, op hold? Ja, we hebben, we hebben de agenda in principe gewoon even dichtgegooid. Want uh, ja, ik krijg zoveel aandragen binnen en al uh, met datum van ja met de met de. Uh, de optie, als het allemaal goed is, ja, ik heb er helemaal niks aan, want je gooit je agenda vol en uh, ja. Ja, de wetenschap ja, ja, van nu, denk ik. Niks is zeker. De wetenschap van nu? Ja. Ja, weet ik helemaal niks. Dus ik bedoel, ik, ja, ik, kan, je, ik kan je lekker maken met een volle agenda. Met de wetenschap dat je weet dat het niet doorgaat. Ja. Nee, Oké. Okay. Hey, ehm. Um, ja. Ik zou zeggen, uh, ja, toch, uh, toch wel uh, heel veel succes uh, met, de, met de singles die. Uh, uit gaan komen. En, en met deze natuurlijk. Ja, zeker. En, ja, en hopen ja. dat het... Uh, ja, ook uh, na de corona dat ze... Uh, ja, dan alsnog goed opgepakt worden. Ik hoop het. Want ja, ik zeg al... Ik denk dat alle mensen wel... Uh, op een feestje toe zijn. Uh, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er ja, ook mensen... Denk, eigenlijk uh, als het open gaat, dat het uitviedt... Uh, wie, wie, wie ook maar met de holkamer... te maken heeft, dat wel blijer, denk ik. Ja, ja. Nou ja, ik, uh, Vooral uh, de, de... Ja, de, de zaaltjes en... Uh, het is toch allemaal een beetje... Ik, ik ben bang dat het dadelijk een beetje uh, toch wel uh, minder gaat worden. Zou je dat uh, Ja, ik, ik denk dat toch uh, mensen uh, echt vooruit moeten gaan, uh, tenminste qua artiesten, uh, vooruit moeten gaan plannen. Omdat er gewoon qua ja, uh, ja, horeca niet zoveel meer overblijft, ben ik bang. Ja, ik hoop het niet. Ik bedoel, als dat er wel zo is, dan denk ik dat allemaal uh, ja, een groot grap rechtvallen. Ik bedoel, kijk, de horeca het was... Uh, ik kan me eigenlijk geen beeld van de wolken voorstellen dat ik het uitbouw. Ja. Want ik bedoel, uh, alle mensen zoeken natuurlijk een, een stukje vertier, uh, vermaak. Ja, ja, ja. ja maar dat is, dat is het punt juist. En uh, ja, zoals het er nu uitziet, uh, ja, hoe dat aanhoudt, zeg maar. Uh, en ook niet positief over. Is er is weinig uh, positiefs over te melden, zeg maar. Ja, ja ik denk, we kijken het precies hetzelfde over. Dus ja, we blijven de hoop erin houden, dat wel. Mm. Jawel, zeker. Ik zeg al, kijk, weet je dat het is? Uh, het is nooit zo doen, ik raam licht het zeg ik altijd, hè. Maar... Ja, ja, ja, Alleen, ik weet wel dat er rare dingen gebeuren op het moment. Dus ja, net wat jij zegt, je moet je eigenlijk niet altijd blij maken met een dode muskant. Nee, nee, nee. Ja, gewoon een straight de point blijven. Maar goed, ik zeg al, uh, het muziek maken zal nooit uh, weggaan, want ik blijf gewoon lekker mijn plaatjes maken. Nou, ja, gelijk en, uh, heb je. Ja, ik bedoel, ja, de mensen doen altijd wel muziek horen. Kijk, er zijn ook veel mensen die thuis uh, wel een drankje en uh, je ja. kan aan de stream zien dat het, uh, dat het wel doorgaat, toch? Jawel, jawel, tuurlijk. Kijk, en dat, daarom zeg ik, uh, ja, er zit ook iets positiefs in. He, je, het ja. is niet allemaal uh, zwart, hè? Laat ik het zo nee, zeggen. zeker niet. En uh, ja, we houden er gewoon de moed erin. En uh, ja, we gaan ervan uit dat dit uh, van de zomer een beetje, uh, ja, toch wel uh, wat soepeler gaat lopen. Juist, ja, dat denk ik ook wel. Laten we maar gewoon vanuit gaan. Ja, toch? Ja, hey, hey Sander, kunnen ze jou nog ergens uh, volgen uh, qua site, uh, ja, Instagram? Ik, uh, ik ben de laatste, laatste half jaar, jaar ben ik uh, best wel bezig geweest met mijn Instagram pagina omhoog te krikken. Ja. En ik moet zeggen dat het best leuk is, dus ik ben te volgen op Instagram. Gewoon onder mijn naam Sander Kwarten. Ik zou zeggen, mensen wie luisteren, volg me eventjes. En dan laat ik jullie alle ins en outs rondom mijn carrière zien. En uh, ik post vaak wat dingetjes op mijn verhaal. Voor de mensen die dat leuk vinden om te zien. Ja, je biografie. En, uh, natuurlijk heb ik een eigen website. Sanderkwarter.nl. Ja, En daar staan ook weer alle ins en outs op. Ja, zeker. je biodiscografie en uh, noem maar op. Ja. Uh, kijk, uh, YouTube-filmpjes ook, hè? Ja, daar hebben we de hele, hele, hele discografie op staan. De biografie staat erop. En uh, ja, in principe de agenda, die hebben we eraf gegooid. Want ja, dat heeft in principe geen zin. Nee. En uh, ja, goed... Uh, een beetje al in zijn ouds van een nieuwe single en uh, ik blijf toch achter de schermen gewoon druk bezig, want uh, ja, ik had het afgelopen jaar tien jaar in het vak gezeten. Ja. Dat was afgelopen oktober, hadden we een heel groot feest in de planning staan voor ongeveer 2000 man en uh, ja, dat liep allemaal gesmeerd. Maar ook helaas moeten afzeggen in de band uh, ja, met, uh, met, de, met de coronamaatregelen. maatregelen. Ja. Het maar goed, dat gaan we zeker inhalen en uh, mocht dat weer lukken en mocht dat weer kunnen op een normale manier, dan, uh, ja, dan, dan gaan we dat zeer zeker doen. Zeker. En daar uh, gaan we uh, ja, met, met smart naar uitkijken, zeg maar. Ja, zeker. Wederzijds. Hey Sander. Ik zou zeggen, uh, ja, uh, goed weekend. En, uh, ja, zeker. Sander. De kids die vandaag ook om je, hoor ik. Ja, dat is een, een prachtig, want het, het is een chaos. Oké. Okay. Hey, de chaos is compleet. Hey? De chaos is helemaal compleet. Ja, er wordt morgen sneeuwballen gooien waarschijnlijk. Ik hoop het, want we helpen die kinderen ook nog eens wat. Want ik bedoel, heel uh, lang daar binnen zitten, daar word ik niet blij van. Nee, zo is het. Ja, het enige voordeel is dan de, de nadeel en uh, ga zo zomaar door. Hey. Zo is het. <laughs> hey, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Zeker, lieve luisteraars. Hier is mijn allerlaatste nieuwe single, uh, samen met Els Bakker. Mijn hart dat helpt om jou. Oké, okay. hé hey, Sander, dankjewel en een goed weekend. Hetzelfde gewenst. En tot snel, hè? Tot snel, jongen. Groetjes. Hey, groetjes. hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ik kan niet al bij nog maar moeilijk verdragen, ik wist niet dat er zoveel verdriet. En Elsbakken. En uh, ja, mijn hart helpt om jou. Heerlijk nummer, ja. Echt een beetje dat je zegt: uh, ja, dit is een echt volksliedje. Ja. Hey, ehm... Um, ja. Brian Vloet, is dat. En jij bent daar. Nou, ik ben hier. 106,9, 104,5. Dat allemaal op de tolweg 10A. Dat allemaal via jouw speaker in de huiskamer, natuurlijk. Eet smakelijk! Sekunde, seconde, één moment, slechts een blik en je weet wat ik denk. Zonder woorden, zonder grens, weet ik dat je er bent. Ik voel me rijk met jouw aan mijn tenminste mijn, collega, uh, mijn collega's hiervoor, uh, ja, die hadden een heel mooi gedicht en uh, ja wil je die nog eens terug luisteren? Ik zou dat zeker doen en uh, ja ga ik ook nog eens een keertje doen. Banana, af shaggy en kookora. Request me banana till like, I come on them no and go home. In like one time, two time, them one more. Till like, I come on them no and go home. Like, on, and no one go home. Like, three times, sometimes. Daylight like come and then now I go home. Me have a latina girl, she named Cassandra. Uh. She tell me say she come straight from Colombia. Two so, amigos recommend on no my banana. <laughs> Tranquilia mama say hasta mañana. <laughs> so me do it, so me do it, so me do it, so me do it. Hey. And girl a tell me say, my banana uh -huh. say and me, <laughs> and me banana sweet. Them say the and size make them way You nuh see? Girls from near and far all request my banana. Me a di gyal them banana farmer. They whole of them a request me banana They like come and then I wanna go They did me one time, two time, them want more four. They like come and then I wanna go They me three times, sometime, them want four Like, come on, you know I go Y'all from Spain, Sweden, Ghana, and Japan I ring up before phone, I ask direction Them one come chill from me plantation Two girl from France, so them one share one And me say we I say we me say we, me say, we, me say we. Grab me banana I tell me it's sweet Them say we, them say we, them say we say we. la vie Girls from near and far, I request me banana Me a the gal, them banana farmer. Do all of them, I request me banana They like come on and no one go home. Them it one time two time want more They like come on and no one go let three times sometime and four. They like come on and no one go hey say day say day say day say day say day yo like come on and no one go i thought the get ring off before some Now one them and find out them a do it hey. Them a sneak out it to open faith In a climb up for me banana tree yeah. I so she do it I so she do it, so she do it, so she do it so she Grab she. me banana asking no up uh -huh. She said the shape and taste you need Oh, me tell you why Girls from near and far a request me banana Me a the girl them banana for me The whole of them a request me banana They like, come on them a want those one time, two time, them want Daylight that like, come on and no one go Give me three times, sometime them want four. Daylight come and no one go home. Day, misa day, misa day, misa day, misa day, come and no one go home. I ring off my phone. Day, misa day, misa day, misa day, misa day, misa day. on and Banana song. Uh, Stefan, uh, die kennen hem ook. Ja, want je bent niet vergeten hoe ik heette. Uh, nee, dat nee. zeker niet. <laughs> eh, zeker, ja, we nee, weten goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we weten nog dat jij hier in de studio was natuurlijk. Een hoop mensen hebben ja. natuurlijk toen ook uh, meegekeken. Toen had je ja, nog dat, dat mooie jezelf, kleurtje ja? na een ja. jaar. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja. ja, dat weet ik nog. En dan was je, je samen, even vast kijken vast. hoor, dan weet ik niet meer of je samen was met je vrouw. Ja, geloof ik wel, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja dan had je dat goed. Ja. Nou ja, ja, je weet het niet. Ik bedoel, eh, soms worden er zaakvallen. Ja, er kan gevallen. van alles gebeuren. bedoel je. Ja, nee. Ja. Nee, ja, maar ik bedoel, eh, Sommigen die komen hier dan en dan denk ik dat het een vrouw is en dan schijnt het eh, ja, een of andere vertegenwoordigster te zijn of eh, weet ik veel. Ja. Nee, ja. we hebben de coronaproef al goed doorstaan. <laughs> Gelukkig maar dan. <laughs> ja. Ja, maar in ieder geval, ja, ik hoop niet dat het, dat het een vorm van Alzheimer is geweest, vergeten hoe je eet. Dus. Nee, laten we dat er ook van niet hebben. Wat rijden jullie leuke muziek, want ik was al een tijdje aan het luisteren. De, ja. de Crazy Accordions, die kwamen voorbij. Ja, klopt. ja dat is wel echt wel een gezellige muziek. Ja, die, die, die, die, waren, die waren inderdaad ook hier in de studio. Marco ja, en, ja. en ben ik even de haar naam vergeten. Monique. Monique, Monique. ja, ja. ja. Ja, dan zit ik toch een beetje te twijfelen altijd, wel hè? Ja, nou ja soms, <laughs> <laughs> soms soms nog even omschakelen, hè? Ja, er gebeurt hier van alles, natuurlijk. Die computer nee, gaat maar op. Ik, ik kom over tekort eigenlijk. Oké. Okay. Dus ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat jij een leuke single hebt uitgebracht. Ja, dankjewel. Ja, wat, ja toch, toch wel een vrolijke. Ja, zo is altijd, eigenlijk, hè? Ja, weet je, uh, we zaten wel op de tafel. Dus ik ben Emiel had en Noris Norris Paddy, daar, uh, mijn producenten. En toen zeiden ze ook van, nou, als je in december iets uit wil brengen, dan, uh, ja, dan gaan we een wat rustiger liedje doen. Ik zei, nee, dat doen we niet. Want dat doen al zoveel mensen in december. Dus ja. ik heb liever dat je iets gezelligs uh, ja, klopt. Uh, uh, doet en zo. En uh, toen hadden ze het een beetje had hoofdsteden. Van misschien is het wel te gezellig en is het niet het goede seizoen. Ik zei, nou probeer het maar gewoon. En uh, ja, ik heb over heel Nederland zoveel reacties van raad, dus ze dat die zoiets hadden van nou we willen hem als week schrijven want we hebben eindelijk een keer een gezellig nummer. Ja. Want de mensen zijn daar aan toe. Hè? Er, is, ja, er wordt elke, elke dag zo'n bak ellende over je uitgegooid. En dan is het ook leuk dat je een liedje hoort waar je een beetje vrolijk van wordt. Ja. Waar, waar, waar, thuis moet je toch een beetje de gezelligheid hebben. Ja het, is dat het, dat het, de... inderdaad uh, hey, het weer is somber en uh, de tijd is somber. Ja. ja, en met dit liedje ja dan worden de mensen gewoon echt vrolijk en de videoclip is ook heel leuk, want het gaat over een man en een vrouw die een leuke avond hebben gehad met een beetje te veel wijn. Nou, en dan s'avonds gaan ze ieder hun eigen weg, maar de volgende ochtend worden ze wakker en dan weten ze elkaar het naam niet meer, dus dat is dan vergeten hoe je eten. Ja. En dan hebben ze nog wel selfies gemaakt s'avonds, dus ja. dan gaan ze de volgende dag mee langs mensen en dan uh, zie je in de videoclip dat ze aan, aan, het, aan het eind dus elkaar weer terugvinden. Dus dat ja, dat ja, was veel erger geweest als je niet meer weet wie dat was op die foto. Ja. Ja. Ik kan me mensen nog een tip meegeven, want als je in dezelfde situatie terechtkomt, dan zou ik wel mijn gedachten erbij houden. Want het scheelt je een heleboel zoekwerken. Ja, ik, ik, ik, ik wilde vragen, van, is, dat, is dat een ervaring? Of? Nou, je kan niet elk levenslied zelf meemaken, natuurlijk. Maar het is wel een opsteken. Nee, maar goed, ja, ongetwijfeld zal dat ergens in Nederland voorkomen. Laat ik het zo ja, dat zeggen. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. <laughs> dus nee. Daarom zeg ik Ik hoop niet dat het een eigen ervaring is geweest. Nee, hoor. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Gelukkig nog niet. Nee. Nou ja. Hé, ehm... Ja, waar, waar ben je nog mee bezig eigenlijk? Want uh, deze single is eigenlijk al, uh, je zei net al, in december uh, ben je er mee bezig geweest. Uh, ja. We zijn eigenlijk een beetje laat met deze single. Mm -hmm. Ja, weet je. Um, en bij... dat, uh, ja, dat is mede dankzij ook uh, de, dat de uitzending niet doorging. En, uh, ja, het is uh, verschoven ook. Ja, ja, ja. ja. Maar ik heb eigenlijk van de coronatijd uh, heel weinig last gehad, want uh, ja mijn laatste single was in april uitgekomen vorig jaar. Die heette Is het echt te laat? Ja. En daar ben je dan weer twee maanden druk mee, zeg maar, met de interviews en promotie. En daarna ben ik de studio in gedoken voor deze single, die dus in december is uitgekomen. En nu ben ik altijd bezig met de opvolger. Dus eigenlijk ben ik er wel heel druk mee. En ik doe ook wel veel optredens nou met livestreaming, zeg maar, via YouTube en Facebook. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Maar goed, je was me al voor. Ja, ik dacht, ik ga je vertellen dus laat ik me alvast vast wel Nee, maar dat is heel leuk, want ik ben al nou vier weken bezig en ik heb dus ook tv-programma's gedaan en ook uh, radiostations en artiestenfestivals die dan livestreamen en dat is voor, ja, voor de artiesten eigenlijk de enige mogelijkheid om nog een beetje uh, bij de mensen thuis te komen. Hè? Ja. Dus uh, ja, daar, daar ben ik wel gelukkig druk mee en het ja, voordeel van de corona is natuurlijk dat heel veel mensen nu meer bij de radio en bij de tv zitten en ik ben ook elke dag bij tv oranje te zien, dus dat, dat is wel een goede promotie dan. Ja. Ja, dat is ja, het voordeel van de, van de corona, inderdaad. Ja, ja inderdaad. En zodat ja. uh, ja, toch wel wat meer mensen... Uh, ja, wat, toch wat meer belangstelling krijgen. Mm -hmm. ja, en daar, daar doen we er eigenlijk radio van maken en televisie natuurlijk. Ja, om de mensen ja. ook een beetje wakker te schudden in Zandvoort. Ja, nou ja, in ieder geval... <laughs> er is nog meer dan zo'n in het Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden, hè? Ja, <laughs> Wel, hè? Ja, ik weet niet of je nog welkom bent in zo'n voortal, maar... Ah, maar... ik neem altijd goede zin mee. Dus bij een... mij wel, in ieder geval. Maar... Ja, zeker. Dat is belangrijk, hè? Ik denk dat wel uh, lief voor elkaar zijn vind ik. Ja, toch. En wat we vooral moeten doen, is een beetje werken aan onze weerstand, hè? Want er wordt helemaal niks over gezegd. Maar als je gewoon een hele goede weerstand hebt... Ja. Ja, dan, uh, dan heb je natuurlijk wel... Uh, ja, een, een ja, dan, een, in... ja, dan sta je al met 1-0 voor. Het zo ja, dat ja, klopt. Misschien wel met tweede, hoor. Maar ja, ja. dat is ja, ja. Wel een uh, goeie tip. nee ja, maar goed. Uh, ja, de mensen die zich verwaarlozen, inderdaad. Hey, uh, ja, je hoort toch heel regelmatig ook uh, zeggen... van ja, uh, mensen die uh, ja, toch wel uh, behoorlijk overgewicht hebben... Ja, die, die redden het niet. En aan ja, de andere kant. Vooral, vooral als je dan nog wat onderliggende dingen erbij hebt. Ja, dan, uh, ja, dan, ja, word dan wordt het lastig. Ja ja. ja. ja, en dat zeg ik, ja... Uh, Denk, denk ook aan jezelf natuurlijk. En denk ook uh, aan je omstanders. Hè? Want, uh, ja, want ja, dat is, al... dat is niet, niet allermins belangrijk, hè? Nee, maar ook geestelijk, hè? Kijk, ik, ik zie heel veel mensen om mij heen die er nou echt zo klaar mee zijn met die corona. en De hele ja. verloop te klagen van ik wil niet meer en ik wil weer terug naar een andere tijd. Ja. Maar je kan ook denken van nou ja, ik kan misschien ergens anders nog wel mijn <coughs> vreugde uithalen. En het dan weer een beetje positief zien. Want weet je, als je gaat klagen, ja. dat helpt toch niet. Nee. En uh, dan moeten ze misschien uh, vergeten hoe je eten op Dat dat dan een beetje helpt. Ja, maar is dat niet een beetje typisch Hollands? Nog klagen Um, jawel, maar goed, ja... Je kan natuurlijk ook het helemaal niet meer zien zitten, hè. Dat, dat, dat, dat, dat, dat Ja, dat gaat weer een stapje verder. <laughs> ja, ja, Nee, maar ik hoorde net ook van de, van, van de jeugd, hè. Dat heel veel mensen gewoon tegen een burn-out zitten, omdat ze gewoon nergens mee heen kunnen. En, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar aan de andere kant... Ja, zul je toch ergens anders dan de vreugde uit moeten halen, hè. Ja, ja. Ja, dat, weet je, daar zijn meningen heel erg over verdeeld. Mm. Ja, en, en uh, ja... Weet je, ja, ook ik heb mijn mening. En, en, en burn-out, ja. Ik, ik ken dat fenomeen niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Hè, en uh, ja. Nou, gelukkig niet. Ja, ja nee, ja. Ik, ja. Maar jij haalt je vreugde uit de muziek. Uh, ja. ja, uit, ja. Het, uit uh, inderdaad het uh, ja, muziek tegen horen brengen. Ja, hè, en, nou, dat doe je en, goed, moet ik zeggen. En, en een beetje slap aan horen op de radio. Dat, uh... Ja, maar dat is ook <laughs> belangrijk, hè. Want de radio moet ook gezellig zijn. Ja, toch? Natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, ja, dat, daar haal ik plezier uit en inderdaad, ja, dan hoop ik dat de luisteraars daar ook een beetje plezier uit halen uit de muziek en de dergelijke wat ik draait en doet. En krijg je een beetje interactie met de mensen? Ja, toch? Ja, maar krijg jij ook een beetje interactie met de mensen? Ja, zeker, ja, zeker wel, ja, ja, ja. ja. Oh, dat is heel goed. Ja, nee, nee, ik, ik, ik, ik, ik kom tijd tekort, laat ik het zo zeggen. Ja. <laughs> ja. <laughs> wat, dat, wat dat betreft, nee, daar is niks mis mee. Nee, nou, ik vind het prima hoe je het voor elkaar hebt. Ja, nou nee, ja, ik, ik, ik, soms uh, sta ik zelfs als uh, versteld van mezelf. Ja. Ja, je past goed op jezelf. Ja, toch? Ja, ja dat moet je zeker doen. Dat moeten we allemaal even ja. doen. Mm Hé, -hmm. hey, maar um, wat kunnen wij uh, nog, uh, nog van jou verwachten dan? Want de volgende single die is in de, in de planning, uh, gaat dat ook weer een gezelligheid worden? Of, uh... Nou, dat hou ik als verrassing, maar ik denk dat het geen drama-nummer is hoor, want daar ben ik eigenlijk het type niet voor. Ah, ik, denk, ik ben ook niet het type voor Marco Besato liedjes ofzo. De... Nee, dat, ik wil wel graag met een feestje als. nemen bestaat niet. He? Nee, maar dat dan de mensen echt gewoon lekker losgaan, weet je. Ja, dat ja. ze even de zorgen van alle dag vergeten en dat ze heel blij naar huis gaan. En kijk die liedjes van Marco Buzato, die zijn ook mooi, maar die vind ik dan meer voor thuis op de bank. Dat vind ik dan niet, uh, niet als je dan ergens heen gaat dat je dan uit je dak gaat. Nou nee, ja. uh, ja, dan moet ik uh, moet ik gewoon meteen aan het denken, uh, aan, aan dat liedje van uh, uh, nu wij niet meer praten. Ken je dat niet? Oh, ik dacht dat ik niet met mij wou praten. Nee. <laughs> nee, maar dat wordt, dat wordt toch, dat, dat begint toch... Dat begint toch ook zo van... luister je nog steeds naar liedjes van Marco. Ja. <laughs> of rij je nog steeds in die oude Volvo. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> maar goed, ja. Ja. Oh. Nee, maar wat ze nog van mij kunnen verwachten, ja. Maar ik blijf gewoon lekker bezig. Ik wil gewoon uh, de mensen verblijden met mijn muziek. En dan moet je natuurlijk wel ja, regelmatig toch al de studio in. Ja. En we zijn nu uh, ja, tot eind februari weer bezig met, uh, met de promotie van deze single. Want er staan echt heel veel interviews. Want je kan natuurlijk niet zoveel studiobezoeken doen. Nee. Dus dan heb ik er wel gemiddeld drie per dag. Die het dan, uh, waardoor ik gebeld word. Dus dat is, uh, ja, ja, dat is... is wel, uh, wel pittig. Maar aan de andere kant ook weer erg leuk. En vooral zoals ja. bij jullie. Dat ik al een keer in de studio ben geweest. Dus ook wel een beetje weten ja, hoe, hoe jullie het eruit hebben zien. En, en hoe jullie als persoon zijn. Dat is wel leuk. Ja, ja, ja even kijken. Even de collega's toen... Niet gezien, volgens mij. De twee die voor mij waren. Er. Nee, volgens mij niet. Heb je die net niet gezien? Nee, volgens mij heb ik alleen jou gezien, of niet? Sorry? Heb ik alleen jou gezien? Uh, ja, en dan... Uh, uh, waarschijnlijk uh, mijn wederhelft, denk ik. Ja, ja, ja, volgens mij waren er wel twee toen. Ja, ja. ja. Hé, hey, maar... Um, ja, wij kunnen mensen jou verder volgen, Stefan? Nou ja, op heel social media natuurlijk, want ik heb op Facebook twee pagina's. Dus uh, dan kunnen ze helemaal uit de dak. En op YouTube heb ik meer dan 80 filmpjes staan. Dus niet alleen maar de, de videoclips van mijn singles, maar ook uh, ja, van de optredens wat ze kunnen verwachten. En ja. ik heb ook een Instagram en een Twitter en een eigen website, stevenmondial.nl Dus het is altijd leuk uh, ja, als ze even een berichtje achterlaten. En ik hoop natuurlijk dat ze mijn single kunnen waarderen, want dat is wel heel belangrijk. Ja, nou ja, we gaan hem lekker tegenwoordig brengen. Ja, heerlijk. Kan niet wachten. Zal ik hem zelf aankondigen? Ja, als jij me wil aankondigen, dan uh, ga ik hem alvast erbij pakken. Ja, zal ik even wachten tot je hem erbij hebt gepakt? Nee hoor. Nee hoor. Helemaal niet. <laughs> ja, ik weet niet hoe snel je daarin komt. Nee, dat, dat, dat gaat <laughs> vrij snel hoor. Nou, ik wens jullie allemaal een ontzettend fijn weekend. En uh, ja, als radiostation bedankt voor alle airplay en, uh, en de belangstelling. En hier ja. komt mijn nieuwe single. Nieuwe single van Stefan Mondial. En die heeft vergeten hoe je heet. Hé hey, Stefan, ik zou zeggen goed weekend. Dankjewel. Wel, ja, dan wist ik jou ook. En uh, groetjes uh, daar hè. Hey. Ja, tot ziens hè. Hoi, tot Doeg, ziens hè. Hoi hoi. De kluts heel even kwijt alleen voor jou. Want na die ene keer zag ik jou ook niet meer waar ben je nou? Zo'n een Is er toch maar één, of heb ik jou alleen in fantasie? Al ben je bij bijna elke nacht als engel die in dromen naar me lacht. Ben ik vergeten. Stefan Mondial. Entertainment for you. Meer dan radio. We zijn de Blue Diamonds. En uh, oh Carol. En we gaan lekker naar het nieuws van 6 uh, uur. Zou ik zeggen tot zo in de tweede uur. Van Entertainment for you. Lekker. Oh, Carol en de Blue Diamonds. En uh, ja, zoals ik al zei, we gaan uh, lekker ja, naar het nieuws van uh, 7 uur. Of 7 uur, 6 uur. Eh, ja, het zit allemaal even niet mee. Nee, nee, nee. Entertainer View, tot de klokjes van uh, 7 uur. Ja, ik moet nog even wennen aan de nieuwe tijd, van 5 tot 7 weer hè? Gewoon lekker uh, de oude wedstrijd. Dus blijf lekker bij, zo direct 2 uh, uur van Entertainer View. En als je zit te eten, eet smakelijk. En tot zo. maar staren met een glimlach over heel mijn mond. Mijn hart dat bijna niet gezond. Toen ik besefte dat je doorliep rende, ik achter je aan. En zei, meisje, volgens mij ben ik verliefd verlief, verlief. Mijn hart, dat gaat bom bom bom nee, ik wil niet zonder jou Mijn hart, dat gaat bom boom boom. Je bent een je vrouw Mijn hart, dat gaat bom boom boom. Ik ben verliefd op jou Mijn hart, dat gaat bom bom boom. Ik ben verliefd, ik ben verliefd